Als jullie probleemstelling nu twee slagen naar rechts draaien, dan zit je op onze golflengte. Naar nee, links. Ja, <laughs> ja, of course. Dan heb je het weer. Back your pardon, sir. <laughs>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 Zou jij dan onder een ander kunnen werken? Als een meerderheid van jullie vandaag zegt dat ze een ander willen, dan bel ik vandaag nog kaartje Kater. Ah. Hm. Wil jij mijn plaats hebben? Ik blijf liever gezond. Hm. Daarom. De dames en heren blijven liever gezond. <lacht> Dag, Tjitske. Uh, ik heb gisteren wat mappen van je overgenomen. Vond je dat ik het niet goed wil?